criminalisering, doorgeschoten sociale controle. Deze behoefte om groepen in de maatschappij in een verdacht hokje te plaatsen, het gevaar dat dergelijke aannames een eigen leven gaan leiden, ondersteunt het vermoeden dat het establishment van de gevestigde orde van de macht het vandaag de dag vooral gaat om het categoriseren van Nederland in good guys en bad guys. Het volk bad guys en het establishment good guys. In het openbaar jaarverslag AIVD 2023 staan alleen onderwerpen en groepen die een bedreiging voor het establishment vormen vermeld. Onderwerpen zoals onder andere Blind voor mens en recht, Toeslagenaffaire Witteboorden criminaliteit zijn bewust weggelaten. Dit houdt in dat er een systematische vertekening optreedt in het meten van de onderzoeksgegevens, informatie-BAS, selectie-BAS en publicatie-BAS. Dat de uitkomsten geen goede afspiegeling zijn van de werkelijkheid en daarmee betrouwbaarheid verliezen. Het criminaliseren burgers in een justitiële databank en het establishment die elkaar de bal toespelen en elkaar een veer in de kont steken. In 1975 publiceerde Michel Foucault over de dwingende gedragstechnologieën die in de moderne samenleving worden gebruikt, disciplineren en straffen de armere klasse. In het boek Discipline and Punish wordt beschreven hoe het panoptische gevangenissysteem van Bentham zich uitbreidt naar de gehele samenleving. Om uit te leggen waarom deze lessen niet zijn geleerd in de digitale welzijnszorgstaat, schrijft Joshana Zuboff dat het systeem van het surveillancekapitalisme, dat vandaag heerst, ongekend is. Jack Balkin heeft de National Surveillance State. Als een permanent kenmerk van het bestuur dat alomtegenwoordig zal worden in de tijd als de vertrouwde apparaten van de regelgevende en verzorgingsstaten, digitale technologieën, worden in de verzorgingsstaat gebruikt om te bewaken, te richten, lastig te vallen en begunstig te straffen, vooral de armste en meest kwetsbare onder hen. Verwijs naar United Nations A slash 74 4803716